8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vicepresident Soleiman van Egypte heeft de moslimbroederschap uitgenodigd voor een dialoog. Dat deed hij in een interview op de staatstelevisie. De radicale beweging was tientallen jaren in Egypte verboden. Correspondent Sander van Hoorn had het net op Radio 1 over de reacties op het aanbod van vicepresident Soleiman.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 Suleiman riep de betogers op het Tahrirplein in Cairo op naar huis te gaan. Volgens hem hebben ze met hun protesten veel bereikt. Suleiman zei dat de betogers een enorme economische schade hebben veroorzaakt. Hij schat dat ongeveer een miljoen toeristen Egypte de afgelopen dagen haar zijn ontvlucht. Maar de betogers op het Tahrirplein weigeren te vertrekken. Er hangt nog steeds een gespannen sfeer. Het leger probeert een buffer te vormen tussen aanhangers van president Mubarak en tegenstanders van de president. Af en toe laait het geweld weer op. De botsingen tussen voor- en tegenstanders van het regime vielen vandaag opnieuw doden en raakten mensen gewond. Minister Rosenthal blijft erbij dat hij alles heeft gedaan om de executie van de Nederlands-Iraanse Sarah Bahrami te voorkomen. In een Kamerdebat herhaalde hij dat op alle mogelijke niveaus de Iraanse autoriteiten zijn benaderd. Rosenthal heeft zelf geen contact gehad met zijn Iraanse collega. Volgens hem kwam dat doordat hij niet wist dat het vonnis zo snel zou worden voltrokken. Nog een dag voor de voltrekking zeiden de Iraanse autoriteiten dat er nog tijd was, al dus Rosenthal in de Kamer. De oppositie vindt dat Rosenthal eerder persoonlijk bij de autoriteit had moeten protesteren. De minister had dat op een later moment willen doen. Op een spoorwegovergang in Bildhoven zijn gisteren een trein en een taxibusje bijna op elkaar gebotst. Dat kwam doordat de machinist door rood was gereden, concludeert spoorbeheerder ProRail vandaag na onderzoek. Op het moment dat het taxibusje met acht kinderen wilde oversteken... kwam er een trein aanrijden. De spoorbomen stonden toen open. Doordat de chauffeur op het laatste moment extra gas gaf... kon hij een botsing voorkomen. De trein stopte niet uit zichzelf... omdat de overgang in Beeldhoven geen speciaal veiligheidssysteem heeft... dat treinen laat stoppen als ze door rood rijden. ProRail begint morgen met het aanleggen van zo'n systeem. Het weer, een stevige wind, vannacht bewolkt en regenachtig...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 Welkom bij Twee Dingen met twee bijzondere gasten... Karima Ouchan en Reinier de Graaf. Goedenavond, Karima Ouchan. Goedenavond. Fijn dat u uh, in de uitzending in uh, Twee Dingen aanwezig bent. Uh, u heeft als eerste gast alles te maken met een lege subsidiepot. Want projecten die moeten voorkomen dat jonge Turken, Marokkanen... en andere migranten met eervraak en eergerelateerd geweld te maken krijgen... die worden stopgezet... Nou, en u Karima Oushan, u bent, mag ik jij zeggen? Uh, alsjeblieft. Ja, jij bent <laughs> ervaringsdeskundige, schrijfster, medewerkster van het Samenwerksverband Marokkanen. Je maakt je daar zorgen over. En ik wil met één openingsvraag toch maar beginnen. We kijken naar die hevige ja. beelden van de gevechten in Cairo. Is er een moment dat ja. u denkt: deze vechtende mannen die slaan vandaag in ieder geval niet hun vrouw in elkaar? Um. Uh, nou, eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Ik heb meer het, uh, de neiging om te denken van... God, heeft het zo, zo lang moeten duren om uh, uh, dit op te pakken... zodat een aardig leven uh, ook de gewone burger in Egypte uh, ten dele valt. Maar u ziet ook al die agressie. Ja, en dat klopt. Eergerelateerd geweld is toch ook in de Arabische wereld in brede zin aanwezig... U legt geen enkele uh... relatie tussen deze agressie en agressie achter de voordeur in Egypte? Uh, er, er ligt wellicht een, een, een bepaalde uh, uh, uh, uh, ja, link. Alleen op dit moment is het, uh, is het niet uh, omtrent eer wat, uh, wat daar tentoonst wordt. Maar met, met name uh, het geweld om uh, menswaardigheid uh, te krijgen. Ja. Nou, ik praat met u zo direct uitvoerig door over het onderwerp. Maar eerst mevrouw Ousjan, uh, alsof de duivel ermee speelt, een spookrijder. Hm. Melding van de spookrijder, rijdt u op de A31 van Leeuwarden naar Hardingen. Dan komt u tussen Franeker en Hardingen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal het bericht nog even. Rijdt u op de A31 van Leeuwarden naar Hardingen. Dan komt u tussen Franeker en Hardingen een spookrijder tegemoet. Ja, wij zijn terug bij twee dingen van omroep Max. Karima Oshan, eerste gast in twee dingen. Je geeft trainingen, Karima, om Marokkanen alert te maken op signalen van eergerelateerd geweld. Wat leer je deze jonge mannen en vrouwen? Um, jong en oud, om eerlijk te zijn. Het gaat eigenlijk om uh, uh, eergerelateerd geweld aan te pakken vanuit de kern. Ja, wat, Het leer gaat erom... wat leer je, je dan? Uh, met name anders om te gaan uh, met eer dan wat uh, men vaak mee heeft gekregen door de opvoeding die ze gekregen hebben. Ja, hoe doe je uh, eer is, uh, nou ja, in die zin, je probeert uh, anders om te gaan met... en dan dingen daarvan te benadrukken. Uh, vandaar dat het project aan de goede kant van de eer is. En als we het hebben over aan de goede kant van de eer, dan moet daar geen geweld aan te pas komen en dat je dus eer en eerzaamheid en loyaliteit en vertrouwen in één adem uh, moet kunnen zeggen met respect hebben voor uh, niet alleen jezelf en je vrouw en je kinderen uh, en uh, vice versa, okay. maar dat je daarin ja. ook andere opvoedingssystemen opzet. Ja. Om het in gewone mensen Taal te zeggen, je moet gewoon met elkaar kunnen communiceren, praten naar elkaar luisteren. Zeg ik het goed uh, naar elkaar luisteren, inderdaad praten, maar ook respect voor elkaar hebben en ook uh, acceptatie kunnen opbrengen voor ook andere keuzen, keuzes dan jezelf zou uh, willen doen? Ja, we proberen de ander je te verplaatsen in, in de ander. Nou is ja. dat, uh, die mentaliteitsverandering... die wordt onder andere ja. in gang gezet door uh, ja. een voorlichtingsproject. Nou is uh, vandaag in de Tweede Kamer gesproken over dat voorlichtingsproject. De, de landelijke ja. overheid stopt daar ongeveer 2 miljoen euro in per jaar. En eigenlijk ja. heeft de centrale overheid besloten... die mentaliteitsprojecten, hè, voorlichting ja. en beïnvloeding... van jonge en oude mensen, daar stoppen ja. we mee. Zijn die projecten waar, u ook aan, waar jij ook aan meewerkt, Karima... zijn die effectief? Yeah. Heb je resultaat bij jongens, meisjes, mannen, vrouwen? Uh, zeker weten. Ja, geef uh, eens een, voorbeeld. Way, geef eens een mooi de... voorbeeld. Een heel mooi voorbeeld is, uh, sinds uh, wij begonnen zijn... en trouwens, het is niet alleen het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders... maar ook de inspraakorgaan Turken en vluchtelingenorganisaties Nederland die bezig mee is... dat wij, sinds wij begonnen zijn, dat wij vanuit deze gemeenschappen... mensen zijn opgestaan, wat wij noemen aanjagers... die zelf eigenlijk het hef in handen nemen. Uh omgeving te beïnvloeden en om deze ook een andere mentaliteit mee te geven en daar een gedragsverandering te realiseren. Dus behalve wij als koepels gaat het erom om de gewone burger die ja. zegt van joh, ik uh, heb het zelf meegemaakt, ik wil daar wat mee doen. En ik ga daar gewoon mee uh, op de boer uh, ja. om, om daarmee ook mijn medeburgers of mijn buren te beïnvloeden om te kijken wat ik daarvoor kan betekenen. En jij geeft die cursussen zelf ook. Heb jij nou zelf een mooi voorbeeld? Ja, jij bent een van de mensen die dat. Heb jij zelf een mooi voorbeeld ja. van een medeburger. die zo beïnvloed is. dat het inderdaad in het gezin achter de voordeur. tot een mentaliteitsverandering heeft geleid? Ja. Geef dat voorbeeld eens. Uh, dat voorbeeld. Uh, een voorbeeld mee te geven is onder andere in uh, Rotterdam. Uh, hebben wij uh, een uh, bijeenkomst georganiseerd. waarin uh, eigenlijk de in de eerste instantie deze. Stond, waarbij zij zei van um, jullie willen ons onze eer ontnemen. En uiteindelijk na veel uh, voorlichtingen en ook individuele gesprekken is zij op een gegeven moment bezig geweest Hallo? om haar uh, eigen... Uh, ...opvoeding anders in te zetten. En dat was een moeder, begrijp ik. Want Karima, ik kom ja. er even tussenin. We hebben enorme ja. problemen met uh, de lijnverbinding met jou. Ik weet dat je onderweg bent, maar je bent nu goed verstaanbaar. Ik viel even weg. Heb je het over een, een moeder of een vrouw? die. die uh, ik had het over een moeder... Ja. ...die uh, kinderen heeft... ...die in de eerste instantie de traditionele uh, opvoeding heeft ingezet. Dus uh, uh, laten we zeggen... ...de rollenpatroon en de positie van de, van de vrouw en de man anders ingevoerd werd. Ja. En na die training... dat ze dus die uh, gelijk getrokken heeft... Zo, uh, een gelijkwaardigheid heeft ingezet... tussen haar dochter en haar zoon. En wat, wat, wat, wat betekent dat dan op het punt van geweld? Zou er in dat gezin... door die ja. zoon... makkelijker uh, geweld tegen zijn zusje... kunnen worden gepleegd... zonder die training, wil je dat daarmee zeggen? Ja, want die heeft dan een, uh, um, hoe zeg je dat, een hogere positie ja. en wat betreft de gewoonterecht in de macho cultuur heeft gewoon de man veel meer uh, inzage of uh, inspraak en macht om dat soort dingen te doen. Ja, en dat heb je doorbroken. Dit is een concreet voorbeeld. Dit Maar je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker, hè? Achter de voordeur of er niet achter de voordeur toch die klassieke patronen van jongens en mannen tegen vrouwen en meisjes zich toch voordoen. Hoe zeker weet je dat het veranderd is in dat gezin? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, het, uh, dat ik het met u eens ben dat je het nooit zeker weet. Dat weet je trouwens bij geen enkele gezin. Ook bij een autochtone huiselijk geweld of kindermishandeling weet je dat ook niet. Klopt. Maar uh, als we het gaan hebben over het goede en uh, een toekomst uh, voor de kinderen, dan zijn er uh, heel veel ouders in staat om een opening te bieden om ook te kijken of anders om te gaan met die positieverschillen. Ja, nou dat klinkt op zich uh, heel de erg... Generatie... En daar horen ook deze kinderen bij. Ja, dat klinkt heel erg hoopvol. Ik wil één vraag over jouzelf stellen. Want jij bent hier enorm bewogen in. Je zet je hiervoor in. En je bent zelf zo betrokken... omdat je als 15-jarige door je vader werd ontvoerd naar Marokko. Omdat ja. je een eigenzinnig meisje was. Een meisje van 15 dat de wereld wil ontdekken. Ja. We zijn nu 25 jaar verder. Hè? Je bent ongeveer 40 nu. Ben jij nu 41. Op... 41, nou, gefeliciteerd. We zijn nu 5, 26 jaar verder. Ben je nu optimistischer uh, dat minder meisjes uh, dan in jouw tijd... Hè, toen jij puber was, hieronder lijden? Minder, hm, dat zou ik niet willen zeggen. Want uiteindelijk gaat het om dat wij in die 26 jaar... pas de laatste 10 jaar ongeveer, dat we er wat mee doen hier in Nederland... En daarnaast uh, hebben we dus ook een, uh, uh, een situatie dat 26 jaar terug. de schuld en schaamte. Uh, uh, gevoelens. Uh, uh, bij, bij de jongste meisjes die meemaakten dat ze uh, niet de vuile was buiten, buiten gingen. Ja. En voor nu probeer je dus aan op 2011, 2010, 2011 juist die jongeren. ...die ouders op een, een, een bepaalde manier te beïnvloeden... Ja. ...zodat zij zich dus ook zich niet voorbij voelen... ...maar dat ze meewerken aan een oplossing waarbij zowel de kids als de ouders... ...op een goede manier met elkaar gaan omgaan. Ja, nou werkte jij uh, al in Nederland toen hey, je was teruggekomen in Nederland... Toen kwam op een gegeven moment een aantal jaren geleden, ik dacht 2003 ongeveer, het schokkende bericht van de, de Turkse vader. Die zijn dochter, uh, he, speelt in Almelo, uh, zijn dochter ja. met een jachtgeweer doodschiet tijdens vakantie in, in Turkije. Uh, dat zijn de meest extreme omstandigheden, uh, terwijl er zich achter de voordeur veel subtieler uh, mishandeling en geweld voordoet. Ja. Kun je dat ja. zo stellen? Ja, dat, is, uh, dat kan je wel zo stellen, ja. Ja. Is dat ja. een effect ook geweest? De schokgolf die ontstond in Nederland toen dat uh, meisje uit Almelo, Zarife heet ze, door haar vader ja. werd doodgeschoten. Is dat een schokgolf geweest? Ja, dat is diverse momenten geweest de afgelopen tien jaar. In 1999 was het kerstboom. Uh, vervolgens uh, is daar uh, dan uh, Zarife geweest. Daarna hebben we bloek gehad. En ook een Irakese in Cullenborg. Dan uh, dat zijn diverse zaken waarin uh, dochters of vrouwen de dood hebben gewonden omdat eerwraak is gepleegd. Ja. Dat is de de top, echt het de tipje van de ijsberg. Ja. Terwijl daaronder psychisch geweld, uh, uh, mentaal geweld, onderdrukking, uh, huwelijksdwang, van alles al speelt. Ja. Laatste vraag aan jou, Karima. Uh, vandaag heeft de Tweede Kamer inderdaad uh, de minister niet teruggefloten. Die 2 miljoen wordt gekort om in die, mentaliteitsprojecten, hè, die mentaliteitsbeïnvloedingsprojecten in den landen. Uh, het ministerie gaat ervan uit dat de gemeenten ieder apart maar zo'n project moeten opzetten. Ben jij bang dat uh, nu deze projecten landelijk niet meer gesubsidieerd worden... dat er inderdaad sprake zal zijn van een afbouwen van die projecten om de mentaliteit te beïnvloeden? Het project, aan de goede kant van de eer, uh, wordt eigenlijk met name ingezet... om in de vroegsignalering en de preventie iets te kunnen betekenen... voor de desbetreffende gemeenschappen. Ja. Daarnaast wordt daarin ook de samenwerking gezocht tussen professionals en gemeenten... Maar gezien het feit en dat wij dus de meerjaren kaderprogramma-bureau verliezen... die de coördinatie heeft gedaan... heb ik een hard hoofd in, in dat dat vanuit de gemeente goed opgepakt zal worden... Ja. om daadwerkelijk de structuur te kunnen bieden aan de migrantenorganisaties op lokaal niveau. Ja. Dus jij, jij vraagt je af of dat uh, doen? Ja? En ook dat zij dus uh, ook genoeg bescherming kunnen krijgen... Als wij de aanjager, sleutelfiguren, enige eh, willen aanpakken, lokaal. En of dat dan goed opgezet kan worden. Daar heb ik een hard hoofd in. Nou, dat is uh, een conclusie van vandaag. Na een gesprek ook in de Tweede Kamer. Karima Oeshan, ik dank jou zeer voor je aanwezigheid in uh, Twee Dingen. En ik wens je succes met jouw werk als mentaliteitsbeïnvloeder. Dank u wel. Uw ook bedankt. Twee dingen. Ja, dan gaan we naar Reinier de Graaf. Hij is architect bij OMA, het Nederlandse architectenbureau van Rem Koolhaas. Uh, meneer de Graaf, u zit hier voor een heel ander onderwerp. Maar even een vraagje vooraf. Uw bureau bouwt ook in Cairo? Ja. Vraagt u zich af hoe het met de gebouwen staat... die door uw architectenbureau zijn ontworpen en gebouwd? Nou... Die gebouwen die zijn nog in een planningstadium, dus die staan er nog helemaal niet. Uh, maar, maar los daarvan uh, vraag ik me het meeste af hoe het met de mensen gaat die daar zitten. En gelukkig, uh, uh, middels contacten die we hebben... gaat het met die mensen op zich in, in een turbulente tijd allemaal nog redelijk uh, goed. Maar de gedachte gaat in eerste instantie eerder uit naar... Uh, de mensen waarmee we wij werken daar, dan eigenlijk het, de status van onze projecten op zich. Nu. Ja. U, gaat naar, u kijkt naar uw collega's daar. Ja. Ik ben blij dat u hier in twee dingen zit, Rijnie de Graaf. Uh, u kijkt naar de aarde Dat Mag je zeggen, hoor. Zeg oh, ik ja. ook, ja, ja. Ja, dat krijg je bij Max, hè. Oude mensen die jonge mensen aanspreken met, je, met u. <laughs> um, je kijkt naar de aarde zoals... Columbus naar het ei keek. Dat is mijn formulering hoor. Want je presenteerde vandaag met het Wereld Natuurfonds en de Milieuorganisatie Ecofis een totaal andere manier van kijken naar de aarde die rond is. Ja. Uh, je kijkt vanaf de Noordpool hè? Leg het, leg het eens uit hoe je naar de ja, aarde nou, kijkt vanaf de Noordpool. Kijk, we kijken naar de aarde uh, in principe altijd op, op kaarten. En, en kaarten zijn natuurlijk een, een, een weergave in het platte vlak ja. van, van iets dat rond is. Uh, nu is het altijd zo dat de manier waarop we in de loop der eeuwen, uh, moet ik zeggen, gewend zijn, geraakt naar die kaart te kijken, dat we hem altijd op een bepaalde manier plat maken. We noemen dat de mercator projectie. En die heeft als. Uh, als bijeffect dat, dat er natuurlijk uh, altijd een gedeelte van de aarde vervormt. Uh, dat is gek genoeg, het gedeelte het noorden vervormt het meest. En de Zuidpool ver, vervormt het meest. Uh, naarmate je verder komt van de Evenaar... Uh, wordt eigenlijk de landen groter dan ze werkelijk uh, zijn. Worden ook de zeeën groter dan ze werkelijk zijn. En daardoor kijken we eigenlijk op een uh, ongelooflijk vervrongen manier naar de aarde. Eigenlijk permanent naar een, uh, naar een, een voorstelling die niet helemaal klopt... En gek genoeg is dat ook de voorstelling die eigenlijk de eerste wereld groter maakt. En de derde wereld klein laat. Dus, dus gek genoeg valt die vervorming samen met een, ja, met een economische asymmetrie. Die je natuurlijk ook in de wereld tegenkomt. Maar dat is toeval. Dat is, ik neem aan dat het toeval is. Maar het is wel een toeval wat op de een of andere manier een bepaalde tegenstelling eerder versterkt. Ja. Maar Nou, nou is mijn vraag meteen. Welke ja. ongekende mogelijkheden, want u ziet ongekende ja. mogelijkheden in het anders naar die aarde kijken, zoals u dat net glashelder geschetst heeft. Welke ja. mogelijkheden zijn er als je anders naar die aarde kijkt? Nou, dat je ontdekt dat de afstanden tussen bepaalde punten... veel kleiner zijn dan we altijd denken. En dat daardoor... Wacht, het even, ma wacht even, wacht even. Zou, ja? ja? Ja, het maar... is in een radioprogramma tamelijk moeilijk om een kaart... <laughs> uh... Daarom gaan we het nemen, we gaan het proberen. Ja. Door, dat kan ik me voorstellen. Hè, dus door die beeldvertekening ja. lijken de afstanden anders... dan wanneer ja. je ze in werkelijkheid ziet. Maar... Ja. De afstand tussen, ik noem maar wat, de afstand tussen uh, West-Ierland en de kust van de Verenigde Staten is 3800 kilometer. Op welke ja. manier je er ook naar kijkt, toch? Uh, dat, dat is op zich zo. Maar kijk, de, het verschil, om het heel simpel te ja? zeggen, als je de aarde ziet als een voetbal. Uh, hebben wij hem eigenlijk kapot geknipt... en hem op een bepaalde manier uh, uitgevouwen... zodanig dat alle platte stukken plat zijn. Dus dat betekent dat ieder uh, stuk van onze kaart... Uh, in relatie tot elkaar precies de correcte grootte heeft. En het grappige is ook op het moment dat je dat vanaf de Noordpool uh, doet... dat je dus bijvoorbeeld ziet dat uh, Alaska ongelooflijk dicht bij Rusland ligt. Uh, ja. De arctische cirkel eigenlijk maar een kleine, uh, kleine boog beschrijft om de aarde. En dat daar waarmee in theorie een wereldwijd energienetwerk... want daar hebben we het voor gebruikt... Precies, daar ga je veel, mee doen, ja? uh, veel realistischer is dan je zou denken... wanneer je hem zou tekenen op een normale kaart. Oké, okay, en wat, wat wilt u daarmee zeggen? Dat je uh, uh, elektriciteitsnetwerken, uh, uh, gasleidingen... over een veel minder grote afstand hoeft te leiden... om ze op de plaats van bestemming te krijgen? Uh, Op een kleinere afstand dan je, dan Denk. je zou denken. Kijk, de, de, de context van, van uh, de, deze exercitie waarin we het gedaan ja. hebben... is er een waarbij je de, de opbrengst van duurzame energie probeert te maximaliseren. En daarvoor... Daar komt het uit voort, okay. Daarvoor is het ongelooflijk belangrijk om netwerken met elkaar te gaan integreren. Zodat een zonnig gedeelte van de wereld profiteert van de winderigheid in een wind enzovoort. De uitwisseling van energie is daarin belangrijk, dus de integratie van netwerken... Netwerken wordt daarin belangrijker. En wij hebben dus uiteindelijk een wereldkaart uh, getekend die correcter is en, en waarop zo'n netwerk dus visueel gezien uh, veel logischer uh, overkomt dan het op een conventionele kaart doet. Dus wat u eigenlijk doet is een nieuwe kijk ja. op de wereld ja. proberen te gooien. Ja, en de afstand tussen Ierland en, en, en Amerika verandert natuurlijk niet. Die blijft alleen het dus, maar het ja. gaat meer om een mentaliteit. Het is een mentaliteit, precies. Nou. Ik, ik, wil, ik vind het leuk om even terug te kijken naar twee andere... Mag ik u een beta-wetenschapper noemen? Uh, je mag alles tegen me zeggen. Nou. <laughs> <laughs> Mooi. Er waren ooit eerder twee beta-wetenschappers. Uh, futurologen in Nederland, Rudolf en Robert Das. Ja, en bekend. zij hebben ook dit soort ideeën. Ja. En in de jaren 70 uh, bijvoorbeeld, hadden zij het idee... dat een wereld waarin ondergronds bouwen uh, ja. wordt mogelijk gemaakt... Een hele gigantische oplossing, eigenlijk voor veel problemen oplevert. Even luisteren. Even. Je kan uh, ongelimiteerde, bijna ongelimiteerde snelheden bereiken, doordat je die luchtweerstand niet hebt, in een rechte pulbuis. En dat heeft als geweldige voordeel dat je binnen een half uurtje van Berlijn naar Rome zou kunnen zuizen. De enige beperking die er is, is de kromming van de aarde. Nou, een van de twee gebroeders das, futurologen wil ook een idee grondvesten. Had, had u dat nou ook, zo'n aha-moment? Als ik zo naar de wereld kijk... dan zouden we wel eens tot een mentaliteitsverandering kunnen komen? Uh, gedeeltelijk wel. Ja, ik moet altijd zeggen, het is ongelooflijk grappig... om naar futurologen uit het verleden uh, ja. te luisteren. <lacht> ja. Omdat je natuurlijk altijd... dan krijg je een soort typisch met de kennis van nu... Uh, Moment. Er is nog weinig van terechtgekomen. Uh, precies, het is maar... maar uit de jaren van Ja, uit. maar toch, uh, er is weinig van terechtgekomen. En in die zin kun je vaak ook een beetje uh, glimlachend uh, of, of lacherig doen over dat soort dingen. Ik denk dat... Kijk, die kaart die wij ontwikkeld hebben, daar zijn ook uh, voorbeelden van in, in, en experimenten van in de zestiger jaren. Bijvoorbeeld door een Amerikaanse architect Buckminster Fuller. Uh -huh. uh, die uh, min of meer gelijke dingen heeft geprobeerd... Gelijke ook dingen met als, een... als, als jij hebt geprobeerd? Of ja, ja, met het als uitvouwen de... van ja. kaarten, met wereldwijde ja. energienetwerk. Eigenlijk een soort uh, charmante megalomanie, laat ik het uh, maar noemen. Mooie uitdrukking die ga ik onthouden. Charmante megalomanie. En, en ook daar kun je natuurlijk nu van zeggen... Jezus, bedoel, zo utopisch zit de wereld niet in elkaar. Maar kijk, ik vind ook een beetje... De jaren zestig en de jaren zeventig had je veel meer... Uh, van dat soort gedachten had je figuren als de Gebroeders Das, had je Buckminster Fuller. En het was eigenlijk een wereld gedeeltelijk misschien gekenschetst door een overmaat aan utopieën. Eh, wat een bepaald risico met zich meebrengt. Maar je kan je afvragen of de wereld van vandaag, die eigenlijk wordt gekenmerkt door een permanent gebrek aan utopieën. En dat zeg maar, de ondermaat aan utopieën niet even gevaarlijk is. Nou, dat is een fantastisch belangrijke en, en, gedachte, ja. Je dus zicht... gelooft in de veranderbaarheid van een wereld die uh, in een enorme ecologische crisis zit. Uh, ik geloof in ieder geval dat het belangrijk is om visies te blijven lanceren... die, uh, die hoop geven op, op verandering. Ja. Want ik denk, uh, als die verandering al moeilijk is... is die in ieder geval zonder dat soort pogingen definitief onhaalbaar geworden. Nou, nou ben jij op dit idee gekomen. Is het een solo-idee van jou? Ik, ik zei steeds u net, maar ik ga weer over op jij. Ja. Reinier, is het een solo-idee van jou of heb je het met een groep mensen bedacht? Wij werken binnen ons bureau permanent uh, met groepen mensen. Ja, ja. Uh, dit is echt... Uh, team Werk. Uh, eigenlijk al onze gebouwen zijn net zo hard teamwerk. Ik bedoel, het is, een, het is een mythe dat creatieve processen louter ontspruiten uit het brein van een enkeling. Ja. Uh, en in die zin werken we met een, uh, eigenlijk zoals aan ieder project, met een team uh, aan dit soort dingen. Er zitten nog veel meer ideeën in dit project. En uh, ja, onafhankelijk van de hiërarchie in een bureau, draagt men daar gewoon uh, allemaal aan bij. Nog één hele concrete vraag naar uh, als het idee inderdaad gegrondvest wordt. Wat zouden de energievoordelen kunnen zijn? En welke, welke energievoordelen zouden er kunnen zijn waardoor de ecologische ramp die zich dreigt te voltrekken uh, niet zijn gang gaat? Nou, wat een, een, een belangrijk uh, punt natuurlijk, is dat als je overgaat naar een energievoorziening op basis van wind. Uh, zonne- en waterenergie je de CO2-uitstoot enorm terug kan dringen. Op het moment dat je de CO2-uitstoot terug, uitstoot terugdringt... Uh, dring je natuurlijk ook de opwarming van de aarde terug. Uh, kan je mogelijkerwijs de ontregeling van het klimaat... die we nu al steeds sterker zien worden, uh, ook een halt toeroepen. Maar daarnaast raken fossiele brandstoffen natuurlijk gewoon op. Het feit dat, men, dat bijvoorbeeld Rusland uh, en Amerika en, en Noorwegen... inmiddels een soort territoriumdrang richting Noordpool hebben... is ook ingegeven door het feit dat de olie elders gewoon op begint te, te raken. En ik vind het grappig dat in het netwerk wat wij gemaakt hebben hebben, uh, er juist een soort ring van uitwisseling om de Noordpool uh, ligt, die de Noordpool weer van iedereen kan maken. Ja, de ja. Ver verbeeldingskracht van Reinier de Graaf en uh, de mensen van het architectenbureau OMA. Um, Wereldnatuurfonds, gaat het lobbyen voor jullie plannen nu? Nou ja, het is een plan wat gezamenlijk met het Wereld Natuurfonds is, is ontwikkeld. Dus ook, ook in die zin is het uh, teamwerk. Hebben we natuurlijk met Wereld Natuurfonds en Ecofis hier ongelooflijk hard uh, aan gewerkt. En het Wereld Natuurfonds zal niet zozeer voor ons lobbyen, als wel voor, voor de ideeën die, uh, en de visie die gelanceerd is in dit rapport. Nou, en jullie zijn mee, mee bezig. Ja, Ranier, je hebt ook kaarten gemaakt. Eén vraag: waar kan ik die kaarten vinden op het internet? Uh, op, op onze website en verder op de website van het uh, wereldnatuurfonds is, okay. is dit rapport inmiddels ook uh, openbaar. Het heet The Energy Report, 100% Renewable Energy by 2050. Nou Reinier, je was zojuist u, maar je bent weer gewoon geëindigd als jij. Ik ben blij dat je in twee dingen was. Dank je wel Reinier de Graaf. Dank je wel. Ja, tot zover deze twee dingen van Max. Morgenavond vanaf 8 uur dus een nieuwe aflevering. En mocht u de gesprekken met Karima Oushan en Reinier de de terugluisteren, surf dan even naar... Tweedingen.nl. En straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Willemijn, wat gaan we bij jullie horen zo direct? Nou, onder andere uh, journalisten die, die wanhopig zijn... en vastzitten aan Cairo en over wat ze onder andere vandaag hebben meegemaakt. En nog veel meer uh, na het nieuws van half negen. Hier is uh, Martijn Huis. Radio 1. Het NOS-journaal. Er is nieuws over cameraman Erik Feiten van de NOS... die vannacht op het vliegveld van Cairo door de autoriteiten is tegengehouden. Hij heeft zich net via de telefoon bij onze redactie gemeld. De cameraman werd geblinddoekt, in een busje gestopt... en hij werd de hele dag rondgereden. Een klein half uur geleden werd hij vrijgelaten. Vandaag kwamen verschillende berichten binnen... over aanvallen op cameraploegen en andere vertegenwoordigers van de media. Die aanvallen lijken vooral afkomstig van aanhangers van president Mubarak... GPD-correspondent Harald Doornbos die meldde vanochtend... dat hij door mannen met kapmessen uit zijn taxi is getrokken... en bijna is gelinst. Een aantal ambassadeurs in Cairo heeft geprotesteerd... tegen de behandeling van journalisten. Premier Rutte zei dat je met je tengels van journalisten af moet blijven. Minister Rosenthal vindt achteraf dat Nederland meer had moeten doen... om de executie van de Nederlands-Iraanse Sarah Bahrami te voorkomen. De vrouw werd vorige week zaterdag opgehangen...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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 3 februari, 1 over half 9. Goedenavond. In Egypte is het nog steeds chaos, zijn er zijn nog steeds felle gevechten bezig. Buitenlandse journalisten worden aangevallen. Onze eigen Eduard Padberg die, uh, kan op dit moment niet aan de telefoon komen... Omdat het echt veel te gevaarlijk voor hem is. En Dirk Wandroy kan dat wel. En die vertelt vandaag wat voor uh, bizarre dag ze daar gehad hebben. Niet alleen in Egypte, maar ook in Jemen gingen vandaag... tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren. Met geweer in de hand. En straks het verslag van een Nederlander die daar werkt. En Mona Lisa is eigenlijk een man... en wel de minnaar van de schilder Leonardo da Vinci. De schilderij was eerder al in opspraak. En waarover hoor je hier straks in BNN Today. En wat gaat Joris doen? Vandaag ga ik het hebben over de spirits of ecstasy. En of dat uh, drugs is of iets anders, dat hoor je zo meteen. En eerst Luc natuurlijk met een update van ranking. Uiteraard veel Egypte, maar ook nieuws over de wilde zaak in de top 5. En verder de huizenprijzen in Pekela, die zijn namelijk het, het laagst van heel Nederland. En in Australië ruikt men puin naar de orkaan Yassi. De schade. ...valt in deze stad gelukkig heel erg mee. Het had eh, veel erger moeten zijn... ...maar we elkaar hebben besloten net even een stukje zuidelijker te gaan. Zometeen om 9 uur de uitgebreide versie. Luc, thank you. Iedere dag hier in BNN Today leuke, bekende mensen en wat hen zoal al bezighoudt... ...eerst WNL-presentator en wethouder in Capelle aan de IJssel, Joost Eerdmans. Twintig jaar heb ik moeten wachten, maar Dallas komt terug op tv... ...met opa JR, opa Bobby en oma Sue Ellen... Benieuwd wie het kleine blonde op Lucy zal spelen. Young is my name, Earl is my game. Onvergetelijke tv. En schrijft er Naima Elbazas. De spanning tussen mijn buren is voelbaar. Van de kapsten hoorde ik dat een heleboel mensen in de omgeving nerveus zijn... dat FineX ex-vrouw 2 komt. Niemand wil de hoofdrol spelen. En de dag van ex-gaatskampioen en onze vaste sportdeskundige Erwin Wennemars. Ik ben vandaag op de een Helemaal een nieuw fenomeen voor mij... Uh, schaatsen in Oostenrijk. Hier strijken hier ieder jaar blijkbaar 5000 Nederlanders neer. En die, en die rijden dan de Elfstedentocht. En aangezien ik me helemaal voorbereid had op een, op een Elfstedentocht, ben ik ook afgereisd naar de Waardse En het is hier echt fantastisch. Zaterdag moet er gebeuren de Alternatieve Elfstedentocht. Dan ga ik 200 kilometer schaatsen. Ik heb er nu al zin in. En Tjurt Bomhof, oftewel Dazzled Kid, die komt hier zo meteen spelen. je kent hem misschien nog als de zanger van de band Voice. Tjurt eerst even kort. Hi. Hey. Hoe was jouw dag vandaag? Uh, ik had eigenlijk uh, een hele fijne dag. Ik had voor het eerst in, in weken heb ik weer een liedje geschreven. Uh, dus dat was heel relaxed. Um, maar ondertussen is ook heel veel autos die gekeken... en uh, ja, daar een beetje uh, de hoogte van gehouden. En dus dat maakt het wel weer dubbel. En, uh, heftige tijden. Daar hebben we het zo meteen over. Dankjewel. Zeker. Tot zo. Eerst het sportnieuws met Dionne de Graaf. Feyenoord, hi. Heeft een, hi. <laughs> Feyenoord heeft een claim van minimaal 1 miljoen euro neergelegd... bij de Deense Voetbalbond. Jondal Thomasson is sinds het WK in Zuid-Afrika... niet meer inzetbaar geweest voor de Rotterdammers. En dat komt, zegt Feyenoord, omdat Thomasson... in de laatste WK-wedstrijd van Denemarken tegen Japan... heeft moeten doorvoetballen terwijl hij geblesseerd was. Opmerkelijk is dat de claim een dag komt nadat Bayern München en de KNVB... een soortgelijk conflict over Arjen Robben... na Langstechelen in der minnen geschikt hebben. Maar dat houdt volgens Raymond Salomon, de woordvoerder van Feyenoord... geen verband met deze claim. Nou, wij zijn hier al langer mee bezig, hoor. We hebben de Deen al lang geleden laten weten... dat uh, wat ons betreft dingen niet goed zijn gegaan. Uh, en wanneer die claim precies is ingediend... is het meer dat het nu naar buiten komt. Dus... Uh, dat verband is er niet één op één. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk wel goed die zaak gevolgd... omdat er wat degelijk overeenkomsten in zitten. Feyenoord denkt wel dat er een kans is dat de claim uiteindelijk gehonoreerd wordt. Salomon legt uit waarom. Nou ja, omdat, uh, omdat je wel verantwoord uh, met een speler uh, moet omgaan. En uh, het is zo, uh, om eventjes de zaak uit te leggen... Uh, de clubs krijgen een bepaalde vergoeding... en daarvoor moeten ze dan een soort waiver tekenen... dat ze uh, verder geen claims meer neerleggen. Maar een bond is volgens mij wel verplicht om zorgvuldig om te gaan met uh, materiaal, als ik het zo onaardig mag zeggen... en zo bedoel ik dat niet naar Jon, maar met, met, met spelers uh, die ze van ons te lenen hebben. De Deense Bond heeft de claim voorlopig naast zich neergelegd. Oud-Fijenoord Pierre van Hooijdonk wordt assistent van de Turkse bondscoach Guus Hiddink. Hij tekende tot en met het EK van 2012 in Polen en Oekraïne. En de Nederlandse tennisvrouwen doen het deze week goed in het toernooi om de Fed Cup. Dat is de vrouwelijke tegenhanger van de Davis Cup. Gisteren klopte Michaela Krijtschek en Aranska Rus Roemenië. En vandaag wonnen ze overtuigend van de Hongaarse vrouwen. Daarmee zijn de twee al zeker van de play-offs. En die kunnen uiteindelijk promotie naar Wereldgroep 2 opleveren. Dat was het. Dankjewel, Dione. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, je hebt het ongetwijfeld gehoord. Vandaag geen journalist is meer veilig in Cairo. Pro Mubarak aanhars, die zoeken ze op in hotels, slepen ze uit auto's. En ook raakten vandaag een NOS-camera een tijd lang vermist. Luister mee hoe gevaarlijk het nu is voor journalisten. En of a sudden een guy uit de crowd en grab Niels' camera... Started screaming at us, pushing us around. And suddenly all the people around there started joining in. We quickly determined we gotta get out of here. We hopen we maar gewoon weg te komen uit dit hotel and dan iets verder in de stad te gaan zitten. Eats verder af van, van het strijdgevoel. Omdat uh, de promo beruck mensen die uh, zien de media werkelijk uh, als een vijand and it is levensgevaarlijk om daar tussen te zitten omdat er in feite nu op dit moment een klopjacht gaande is op journalisten. En dat hebben we eigenlijk nooit eerder zo gezien. Nou, is ik uitermate ernstig. Je blijft gewoon wat je tingels van journalisten af. We werden in een, in een taxi zittend, ik sta met mijn vrouw, die een Arabische journalist is voor een Arabisch tv station. werden we plotseling omsingeld door uh, aanhangers van President Mubarak. Die sleurde ons eigenlijk uit de taxi en uh, zette ons, nou ja, soms letterlijk machetjes op de keel. Dat zag er heel slecht uit. En op een gegeven moment, Bortje uh, de Bocht, uh, zijn we door een soldaat van het leger gered. Die naar de auto rende en die ons in bescherming probeerde te nemen. En, uh, nou ja, uiteindelijk door het leger uh, van die plek ontzet. Is er al een journalist gelincht? Ja, absoluut. Ze staan gewoon, knoploegen staan voor, de, voor hotels, hè, waar ze weten dat er journalisten binnen zitten. Ja, Dirk Wanderooi, die is journalist ook en die zit daar in Cairo. Dirk, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met jou? Nee, met mij is het goed hoor, maar uh, ik, uh, ik, uh, ik krijg de berichten mee en ik, ik maak me wel zorgen. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hoe, hoe Ben jij vandaag de straat opgegaan?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 Um, ja, niet zozeer met Nederlandse journalisten, wel met uh, andere buitenlandse journalisten. Um, via, via ken ik er een paar die inderdaad uh, gevangen zijn genomen, allemaal wel weer vrijgelaten moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar ja, nou ja, voor, voor iedereen die ik ken hier, die is op het moment veilig. En hoe is het met die mensen die, die, die gevangen hebben gezeten? Uh, nou ja, ze zijn over het algemeen goed behandeld. Uh, een, een aantal klappen her en der. Um, een paar uur vastgehouden op militaire checkpoints of op militaire uh, gevangen uh, militaire gevangenissen. Mm -hmm. Maar uh, nou, meer dan dat eigenlijk niet. Ik moet zeggen, je klinkt nog ja, ja, redelijk opgeruimd, moet ik zeggen. <laughs> ja, nou ja, kijk, ik, ik heb er zelf nog niet zoveel van meegemaakt. Wat ik zeg, ik heb dus op het plein gezeten. En het plein is, is, zoals het eigenlijk de afgelopen dagen is, vriendelijk en, en georganiseerd en uh, ik ben er nog niet echt buiten geweest. Ik, ik kreeg berichten door van buiten, van mijn eigen ja. dat ik niet meer naar huis moest komen. En ik had hier een adres eigenlijk aan het plein uh, waar, ik, waar ik de nacht kan doorbrengen en waar ik eigenlijk ingevlucht ben en waar ik nu nog steeds ben. Ja. ja, want ik las ook uh, tweets van, uh, vanuit het Hilton Hotel, geloof ik, uh, van Wouter Kurper, zoeken onder andere. En daar, ja, hij was gewoon bang, dat, dat, dat bleek wel. Oké, okay. hij, hij zit natuurlijk tussen de, tussen de journalisten daar... en zal, ja. zal er meer van mee hebben gekregen. Ja, dat um, ik, ik, ik zit hier met name met met, met Egyptenaren en, en, en voor hun is het nog wel een beetje een verhaal van, uh, van horen zeggen, eigenlijk. En, heb jij nu het idee... Um, want nee, je, je weet natuurlijk de verhalen ook... Hè, dat, er, dat, dat er een soort van knokploegen uh, rond waren op zoek naar journalisten. Dat ze zouden dat heel toonatel uh, ook binnen zijn gevallen. En nou ja, is gelukkig allemaal weer afgeslagen, uiteindelijk die aanvallen. Als je dat ja. allemaal hoort, denk je dan... Nou ja, dat hoort er een beetje bij en ik, ik blijf toch? Uh, kijk, ten de delen wel. Ik, ik, hier op het plein, je ziet hier zoveel mensen... en, en, en de, de sfeer is eigenlijk zo goed... en, en je wordt eigenlijk zo goed verwoord uh, gestaan... Mm -hmm. dat ik uh, wel het idee heb dat, dat de meerderheid niet zo denkt. Uh, en dat, dat ik bij de meerderheid van de naar veilig ben. Uh, dus de, dat vertrouwen heb ik, heb ik nog zeker wel, ja. Ja, ja goed. Er <lacht> hoeft natuurlijk maar één keer uh, iets te gebeuren. Ik bedoel... Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, je moet, je moet gewoon uitkijken en zorgen dat ik, dat ik luister naar de aanwijzingen van de mensen die weten hoe het zit. Ja. En ja, tot nu toe is mijn ervaring wel dat dat, dat, dat, dat het werkt. Mensen hebben wel het beste met je voor. Ja. Dus uh, nou ja, daar moet ik maar op afkomen. Jij voelt je veilig in ieder geval? Ik voel me nog, uh, nog redelijk veilig, ja. Nou, houden hou zo zou ik zeggen. Uh, ja. Succes daar, sterkte toch ook wel. Uh, pas goed op jezelf. Dirk Wanderooij vanuit ja. Caïro, dankjewel ook wie NOS Midden-Oosten-expert, uh, is hier aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Um, nou ja, dit, dit, dit klinkt redelijk positief. Hè? Hoor je meer van dat soort berichten? Nou, weinig. Ik bedoel, ik heb heel veel collega's gesproken. En uh, ook buitenlandse collega's. Dus niet alleen maar Nederlandse collega's. Maar die, die, die echt dit zelden hebben meegemaakt. is, dus, ik bedoel, je kunt... Um, ik heb zelf heel veel ervaring ook gewoon in conflictgebieden en oorlogsgebieden. Wat dan ook. Maar dit is een graden erger. Dus, dit, is, mm -hmm. dit is hier, je hebt te maken met... Met, met met knokploegen met, met, een, uh, met een regime die intimideert uh, en die daar uh, nerg nergens voor terug dus dat is en dat is veel beangstiger dus, dan wanneer je weet waar, uh, nou ja, waar de frontlinie is en uh, uh, dat weet je hier niet en uh, dat, dat maakt het ook daardoor ook veel gevaarlijker ja je volgt natuurlijk ook al die tweets van al die, ja, die mensen die daar vastzitten Wouter kerp geloof gelooft dat hij een uur uur geleden nog tweette van ja ik wil ja. hier weg, maar kan nou ja, niet. Kan ik bedoel, kant Journalisten op. zijn wel het doelwit. Ik bedoel, het, is niet, het is niet zozeer van... Uh, van ach, uh, je bent even toevallig op een verkeerde plek... en uh, je krijgt een paar stompen. Nee, heel bewust naar journalisten gezorgd. En als de journalisten ja. zien... of je nou met een camera rondloopt... of met een bloknoot of wat dan ook, je wordt eruit gehaald. Je spullen worden afgepakt en je wordt in elkaar geslagen. Dat, uh, en, en als je dan te maken hebt met, laat ik zeggen... Uh, uh, de geheime dienst of wat dan ook, dan, dan ben je ook nog ver van huis. Dan word je, word je opgepakt en dan word je geïntimideerd. Dat is, dat is niet leuk. Nee. Wat mij opvalt, godzijdank, maar dat journalisten worden mishandeld, maar ze, er zijn nog geen journalisten vermoord, geloof ik, hè? Nee, godzijdank. Nee, nee godzijdank. Nee, nee. Dat neem ik aan dat dat bewust is. Hè? Nou, maar dus je moet wel oppassen. Ik bedoel, uh, enkel uh, is, te, is, is, te, is te veel, zeg maar. Ik, je weet het niet. Ik, bedoel, ik denk dat het wel uh, uh, dat waakzaamheid geboden is. Ja. Nou, nee, maar goed, het lijkt me dat ze intimideren door je in elkaar te rammen en hopen dat je dan naar huis gaat. Ja, maar er kan ja. een gek tussen zijn die, die pakt een mes, uh, die stekert je, uh, bij wijze van spreken. Ik bedoel, je mo hier moet je niks aan uitsluiten. Nee, en nou ja, wat, wat vanochtend die gpd uh, Ja, die nee, maar daarom. Het had, ook, het, had ook, het, had ook, het had ook heel verkeerd kunnen aflopen. Ja, die had een mes op zijn keel. Ja. Als jij daar nu zat, had jij dan gepoogd om het eerste vliegtuig naar huis te pakken? Nee, ik zou het niet doen, maar kijk, je bedoelt met dit soort zaken. Uh, uh, uh, je gaat heel erg af op je intuïtie. En uh, je intuïtie laat je meestal niet in de steek, zeker als je een aantal uh, uh, uh, nou ja, angstige momenten in je leven hebt meegemaakt in dit soort situaties. Maar je moet denk ik wel heel goed oppassen. Je moet wel weten wat je aan het doen bent. Je moet weten waar je bent, waar met, je naartoe met gaat. Wie je vertrouwt, met wie je, vertrouwt ja. met wie je werkt. Dat zijn allemaal belangrijke elementen. Even nog uh, tot slot met jou. Um, uh, wat kunnen we nog vanavond verwachten, denk jij? Nou ja, ik denk dat het van, vanavond niet, zo zal, uh, niet veel zal gebeuren. Ik bedoel dat misschien dat we wat relaties krijgen... maar ik denk dat het belangrijk is om naar morgen uh, te kijken. Daar zullen waarschijnlijk morgen veel massale demonstraties plaatsvinden. Ook omdat het een vrijdag gebed is en uh, demonstranten Moeder tegen Moeder regie... aller demonstraties. Uh, ja, ja, we demonstranten weer. hebben ook geroepen tot een massale demonstratie... Mm -hmm. tegen het regime van Mubarak. Dus morgen zal het heel erg spannend zijn. En ook misschien dat we dan weten hoe het leger staat in deze. Moestaf Oubi, dank je Dit is Radio 1. BNM today. Ja, we volgen de onrust in Egypte ook online. Even een update vanaf het web. Um, Sterverslaggever van ABC-nieuws Christian Amanpour, die is in Egypte aangekomen. En ze heeft meteen succes. Zojuist twitterde ze dat ze een interview van 20 minuten heeft gehad met Mubarak. Meer details volgen, zegt ze. Um, wel wil ze ook kwijt dat Mubarak zei dat hij klaar is om op te stappen. Na 62 jaar in het publieke bestel heeft hij er genoeg van. Um, Roel Gerards van RTL Nieuws twittert dat er nep, net een groep journalisten... met een legervoertuig bij zijn hotel is afgeleverd. En ABC News die meldt nu dat Mubarak aan hen heeft verteld... dat als hij nu opstad, uh, opstapt, er chaos in zijn land uitbreekt. Straks meer. Ja, zit ik wel straks meer, maar nee, nu meer. We gaan luisteren naar voorheen de zanger van Voice, maar nu heet hij Dazzle Kid. Dat is belangrijk, dat moeten we vooral onthouden. Die gaat hier live spelen in de studio en zo meteen ga ik uitgebreid met hem praten met het nummer Embrace. Mm -hmm. Stone by stone, stone, stone. We want to slip away Afraid strange the only Is your embrace. Nice. Dan moet ik weer mijn eentje klappen. Genant. Heel mooi. Kom maar zitten. Tjeerd Bom of... Nou ja, dazzled kid, moet ik zeggen. Zo heet je tegenwoordig. Wat je wil, ja. Waarom ja. eigenlijk dazzled kid? Wat betekent dat? Dazzled is uh, verblind. Oh, ik dacht... Verblind door het licht of door de mogelijkheden. Ah, ik dacht be bedazzeld, dat dat verblind is. Ja, is dat... ja allebei. Ah, allebei. Ah. Um, ja, mensen kunnen jou nog kennen van uh, Asseert Bomhof, de zanger van Voist. Ja, um, nou, nog steeds. Ja, ook. nog steeds, want Voist is natuurlijk niet uh, uit elkaar. Ja. Alleen even in, in rust, in de tijdelijk. Rusten, ja. Ja. En, en je hebt nu een eigen plaat, debuutplaat, Fire Needs Air. Is pas een paar weken uit, staat nu even kijken op nummer 4 in de bestseller top 10. recensies zijn Lovend, Matthijs van Nieuwkerk en Giel Belen. Hartstikke belangrijk, als je die achter je hebt. Die zijn super enthousiast. Het um, kan eigenlijk niet beter, hè? Op het moment. Nee, dat is, dat is heel tof. Ja, ja. ja, behoorlijk. Even, want als mensen denken, ja, ja, ja, om of ja, Voist. Uh, toch even een kleine compilatie ter herinnering. Zo kom je in ja. Voist. Gelukkig is dat je nog wel een beetje mee te bewegen. Ja, ik vind het leuk of, om je te uh, horen eigenlijk. Ja, ja. ja? dat je niet hoort. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik wel. Ik draai deze plaat nog heel vaak oh, in super. de auto. Oh, echt waar? Toch? Ja. Oh. Dus toen ik. Ik wist eigenlijk niet dat je hiermee bezig was met, met een solo-ding. Uh, ik dacht, ja, jeetje, wat moet ik nou? En ik vind jou heel goed, maar ik ben ook heel gek op Voice. Het um, is een beetje lastig. Waarom... zit je in een, een, uh, een loyaliteitsconflict? Ja, precies. Wat moet ik nou wat moet ik voor voorschouwen voor jou? Nee, alleen maar ik dacht, jullie deden het fantastisch met voice. Het, ja. het was de alle uitverkochte zalen. Ik heb jullie, weet ik veel, heel veel keer gezien. Ja. op Lowlands ook. En echt ja. afgeladen zalen, Paradiso. Ja, nou ja, en waarom weet je, dan solo? Ja, nou, het was gewoon, we hebben echt zeven, uh, acht jaar elke dag met elkaar samengewerkt. We hebben twee hele toffe platen gemaakt en. Um, uh, en hele toffe dingen meegemaakt. We hebben heel veel Nederlands gespeeld, maar ook heel veel van het buitenland. Maar wel echt elke dag. En ook elke dag samen. En hoe, hoe tof ook, zeg maar. En uh, ik heb ook uh, echt weer zin om dat weer te gaan doen. Of zo. Ja. Uh, het voelde wel als het goede moment om heel eventjes... Uh, ja, even andere dingen te kunnen doen. Want als je zo'n band hebt die dan... Uh, ja bezig is, dan kun je ook echt niet uh, zeggen van nou over drie weken ga ik eens even, even een, een dagje alleen. Uh, doen, nee, nee dus dat was, uh, dat was eigenlijk de reden. maar is, word je gewoon een beetje gek van elkaar? is dat gewoon een beetje nou, als je zo lang samen elke dag? nee het is het is, uh, het is denk ik zeg maar als je op, een, op werk ook zeg maar zeven jaar lang <laughs> hetzelfde ding doet, dat je ja. misschien soms kan denken van hé, hey, ik, ik zit vind ook, het wel heel tof. ik maar. zit ook elke dag met dezelfde mensen, ja. maar toch. Uh, Gaat dat al heel lang goed. Ja. Nou ja, het, ja, ik zeg ook niet, het, dat is het hele ding. Het was ook, het is niet dat het niet goed was of niet goed ging. maar Je wilde het, gewoon even wat anders. Ja en, ja, en ook even dat echt kunnen doen en niet een beetje. En, en daar had ik gewoon heel veel behoefte aan. En waar en allemaal trouwens. Dus, ja. Uh, ja. Je zei net, je zat net even hier toen in het, in het begin van de show, net een half uur geleden. En toen vertelde je even kort wat je vandaag hebt gedaan. Zij vandaag voor het eerst sinds heel lang weer zijn nummer geschreven. Ja, ja. Heb je ja ik last had last van een, een soort noem je het ook een writers block nee helemaal niet nee gewoon heel druk dus met die het uitbrengen van die plaat en het mm -hmm. afmaken van de plaat want 31 december was hij pas helemaal klaar mm -hmm. en, uh, en daarna ja dan ga je in zo'n circus van, uh, van heel veel interviews en, en, en dat soort dingen en waar gaat het nummer over ben ik ben benieuwd naar welk nummer dat je vandaag hebt geschreven uh, nou dat is een goede vraag Jeetje, het, <laughs> ja, ja. je had het al eentje geschreven ja, ja ja ja ja ik, ik ga niet zo heel, dat, dat is nog een beetje te vers. Okay. Het gaat niet over Egypte direct. Okay. Ja, dat vroeg ik me namelijk af. Nee, nee, Want nee. je zei net ook: van ja, ik, heb, ik volg het heel erg op het nieuws. Ja, en ik vroeg me af, die muziek die je nu net liet horen. is toch wel rustiger mm. dan, dan met Voiced. Mm. Ik kan me voorstellen dat, dat zoiets als Egypte je beïnvloedt. En dat past ook wel, zou wel kunnen passen in de soort sfeer van nummers die je nu maakt. Ja, zeker. Maar ik, ik, ik merk niet zo dat ik. Uh, dan vaak heel letterlijk een bepaald gevoel dan zo omzet. van uh, Vandaag zat ik... Today I was sitting on the couch and I was watching all the Zira. <laughs> wat <laughs> ruikt er, op, wat ruimt er op all the Zira? Ik weet het niet. Uh, um, nah, maar niet, yeah. veel, niet veel. Uh, dus zo niet, maar ik heb wel zo de sfeer of zo het gevoel van zo'n dag en de, uh, ja, toch een soort van, Ik had wel een soort van desolaat gevoel. een beetje van Jezus, waar gaat het allemaal heen? Ja. Dat, dat komt denk ik wel terug in zo'n nummer. Maar niet zo rechtstreeks. Niet zo letterlijk. Niet zo letterlijk. Wat, nou nu alsof, wat nou nu als je succes hebt? Je, je debuutalbum is heel goed ontvangen. Nee. Nou, ik neem aan dat je hier ook weer mee gaat toeren, lijkt me. Ja, ja, ik ga wel eens spelen. Wat? Ja. In maart heb ik een clubshow. Club uh, maar ik denk niet zo heel veel als met Voice, Maar ik ga wel een paar shows doen. Ja. Maar wordt het dan vanaf nu gewoon Tjeerd Bom of oftewel uh, Dazzled in zijn eentje? Of komt Voice ook nog wel een keer terug? Nou, ik denk dat we alle drie ergens zoiets hebben van um, dat we altijd hebben gewerkt dat we eerst muziek gingen maken... en dan daarna gingen we kijken wat we ermee gingen doen. En ja. Dus ik denk dat we dat uh, gewoon eerst maar eens in de oefenruimte kijken hoe uh, ja, we dat gaan doen. En dan zien we het. Ik denk dat het uh, creëren één en dan daarna het dus. dus ik hoef niet te kiezen? Nee, voor mij, voor <laughs> mij niet zeker. <laughs> moet, ik moet jouw plaat nog kopen, maar die gaat, die gaat ook mee in de auto. Dankjewel, Dezzled Kid, oftewel Tjeerd Bomhoff... oftewel Dankjewel. voorheen en nog steeds een beetje Zanger van Voice. Een succes. BNM today. Ja, zometeen na 9 uur Mona Lisa was eigenlijk een man. En NOS er Marcel Bril die praat ons bij over het Baghami debat in de Tweede Kamer vandaag. Baghami is die Nederlandse Iraanse vrouw die afgelopen zaterdag opgehangen is. Maar eerst nu de dag van Joris Kreugel. The Spirits of Ecstasy. Ooit van gehoord, ik niet, totdat ik er vanmorgen over las. En uh, toen kende ik het eigenlijk wel. Misschien kunnen we een klein quizje spelen. Is het A, een boek over ecstasy van de schrijver Bart Harleman... of is het de zilveren lady op de voorkant van een Rolls Royce? Nou, denk, denk, knars, knars, weten jullie het al? Niet zo moeilijk volgens mij. Het is B, het is het uh, zilveren ornamentje op de voorkant van een Rolls Royce. En uh, dat bestaat nu 100 jaar... En deze mascotte die voor op deze Engelse klassieke auto staat, vind ik best wel indrukwekkend. En iemand die daar heel veel over kan vertellen is de heer Meijers. En hij heeft een garage vol staan met Rolls-Royces die hij verhuurt. En eigenlijk ben ik benieuwd naar het beeldje. Maar ook wil ik een stukje gaan rijden in deze auto. En ik hoop dat dat gaat lukken. Ik sta nu in de garage met een heleboel Rolls-Royces. En uh, meneer Meijers, die staat hier. En uh, die is de eigenaar daarvan. Ik heb er eigenlijk. Nog nooit eentje zo van dichtbij gezien. Een uh, Silver Lady. Maar dat is het eigenlijk niet, geloof ik, hè? Nee, nee het, het, de uitdrukking Silver Lady is niet juist. Zet ik er weer naast? Behoorlijk. Er is maar één naam voor het beeldje. En dat is de Spirit of ecstasy. Ik vind het wel een heel bijzonder ding... Het is een, voor een hoop onverlaten een soort verzamelingsobject. Want ze worden nogal eens gestolen. Ze worden van de auto afgebroken. Daar heeft Rolls Royce overigens wat op bedacht, althans bij de nieuwe modellen. Maar bij de oudere auto's wordt het van de auto afgetrokken. En dan is niet alleen het beltje weg, maar is ook de radiateurmantel beschadigd. En dan praat je over duizenden en duizenden euro's... om dat weer in de goede staat te herstellen. Je moet ook weer zo'n nieuw beltje kopen. Kost ook een vermogen. Ja, wat wil je? Het is van zilver. Nee, dat is het niet. Het is niet van zilver? Nee, het is nooit van zilver geweest. Maar je dacht kon... ik ook. Ja, zilver lady, ja, zilver, ik zit er ja. continu naast. Ja, nee, u, ja, u, u blijft ernaast zitten. Nou, als dat enige is waar u naast zit, valt het nogal mee. Maar de simpelheid in het verhaal is... dat de fabriek maakte dat niet. De fabriek maakte het als de klant, dus de eerste klant, dat wilde. Er zijn ook wel mascottes die in het goud werden geleverd. Niet massief goud, maar verguld. Dat kan, alles kan. Het bestaat 100 jaar. Dat is toevallig zo, ja. Maar waarom hebben ze het erop gezet eigenlijk? Er zijn veel lezingen over. Toen Rolls Royce in 1904 begon met het bouwen van auto's... eerst waren het Royces. Later kwam Rolls erbij, hè, hetzelfde jaar overigens. Het werd Rolls Royce en die auto's werden gebouwd. En er stond niks op die radiateur. De eigenaar mocht dat zelf bepalen. Dus er verschenen allerlei rare dingen. Maar dat wilde men uiteindelijk bij Rolls Royce niet. En toen heeft men aan de eerste voorzitter... van de Royal Automobile Club in Engeland... dat was Lord Montague of Beaulieu. En die had een hele aardige mevrouw. Dat was zijn secretaresse, mevrouw Eleonora Thornton. En zij heeft model gestaan voor een beeldhouder... die uiteindelijk haar heeft gebruikt als model voor dit beeldje. Het moet iets voorstellend zijn, er komt iets aan, maar je hoort het niet. Nou, dat moet eigenlijk het symbool zijn van het beeldje. En dat, dat, dat is na honderd jaar aardig gelukt, ja. En hier is er eentje, die knielt. Maar je hebt ze staand en knielend, hè? Ja, ja, dat is inderdaad juist. De kneeling Lady, want dan is het uh, een kneeling Lady... die heeft men ontworpen voor de niet zo grote Rolls Royces. En de Spirit of Ex, die maakt eigenlijk de auto helemaal af. Het hoort bij de auto. Ik weet nu alles over dit beeldje, maar nou wil ik eigenlijk nog één ding. U wil, een, u wil een Rolls Royce poetsen? Nee, niet poetsen. Jawel, want je gaat eerst poetsen en dan rijden. Oh, dan rijden? Ja, ja, ja. Je gaat wil niet, eigenlijk een klein stukje rijden. Ja, ja, daar was ik al bang voor. En dan zit ik dan in de auto waar ooit Winston Churchill in heeft gezeten... in een Rolls Royce. En ik weet nu ook alles over de uh, spirit of ecstasy. En nog eens een keer uh, gereden worden ook door een chauffeur. Ah, weet u, een kinderhand is uh, goud bevuld... Joris hoorde Veel nieuws over Egypte nu meteen in het N Rationaal. En uh, dat wordt gelezen door Martijn Huis. We hebben. <hazien> <hazien> Morgen om twee uur vanuit de Kroon in Amsterdam.